Ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dik met het NOS journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat één vaccinatie tegen de Mexicaanse griep voldoende bescherming biedt. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat er twee vaccinaties nodig waren. Volgens WHO geldt dat advies alleen voor mensen ouder dan tien jaar. Of één vaccinatie ook voor jongere kinderen volstaat wordt nog onderzocht. Het is nog onduidelijk of het nieuwe standpunt van de WHO ook gevolgen heeft voor het vaccinatieprogramma in Nederland. Minister Klink houdt tot nu toe vast aan twee vaccinaties. De werkloosheid in de Europese Unie blijft oplopen. Gemiddeld zat vorige maand in de 27 EU-landen 9,2 van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is 1 tiende procent meer dan in augustus en het hoogste niveau in 10 jaar. Nederland heeft nog altijd de laagste werkloosheid van Europa, gevolgd door Oostenrijk. De meeste werklozen zijn er in Spanje en Letland. Deze week zijn vier mensen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Twee kinderen van 6 en 11 en twee volwassenen van 25 en 56. Drie van hen waren al ziek. Van de vierde is nog niet bekend of hij al iets mankeerde. Er zijn deze week 131 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Vorige week waren dat er 54. Volgens het RIVM is er nog steeds sprake van een milde griepepidemie. Het aantal mensen dat met griep naar de huisarts gaat is stabiel. In België hebben de gevangenbewaarders het werk neergelegd tot vanavond 10 uur. Ze eisen betere veiligheidsmaatregelen in de gevangenissen. Aanleiding is de gijzeling vannacht in de gevangenis in Leuven... waarbij een gevangene om het leven kwam. Er vielen ook vijf gewonden, onder wie een bewaker. Een speciale politieeenheid maakte vannacht een einde aan de gijzeling. De Belgische politie neemt tot het einde van de staking... de taken van de gevangenbewaarders over. Het weer dan nog, vanmiddag meer zon, het blijft droog, het is een graad of 14, in het weekend slaat het weer om. Zaterdag is het overwegend bewolkt en zondag valt er regen en gaat het stevig waaien. Dit was het.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 Then Fun shot for TM As the sun do like that Malawi is een enorm gebrek aan goed school- en lesmateriaal. Daarom heeft EduKans een webwinkel. Daar kun je naar eigen keus schoolspullen kopen. Doe ook mee. Ga naar Nederlanddeeltuit.nl en koop schoolspullen. Zo helpen we 10.000 kinderen in Malawi op school. Anthony Kamerling vanuit Malawi.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 Reflection in a window and didn't know my own face, So, oh brother Gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia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 And all I need